uur. De kook met het NOS journaal. Puerto Rico heeft een nieuwe gouverneur. Het is Pedro Pierluisi die beëdigd werd nadat Ricky Rossello was afgetreden. Rossello ligt onder vuur vanwege uitgelekte chatberichten... waarin hij zich seksistisch en homofoob uitliet. Senatoren in Puerto Rico vinden dat Rossello zijn opvolger... op een oneerlijke manier en op een eigen houtje heeft voorgedragen. Daarom gingen er afgelopen nacht weer demonstranten de straat op. Woensdag stemt de Senaat over de voordracht van Pedro Pierluisi. Het CUC wil dat discriminatie van LHBTI'ers in de grondwet expliciet wordt verboden. Dat schrijft de belangenorganisatie in een open brief in Trouw. Volgens artikel 1 van de grondwet is discriminatie op welke grond dan ook niet toegestaan. Ras- en godsdienst worden daarbij expliciet genoemd, maar geaardheid niet.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 ProRail is begonnen aan de grootste spoorwerkzaamheden van het jaar. Rond Bussum worden wissels weggehaald... en er komt een nieuw beveiligingssysteem. Tussen Naardebussem en Weesp rijden geen treinen... en daarom zijn er ook minder treinen tussen Utrecht, Amersfoort... Lelystad, Amsterdam en Schiphol. En hij zet bussen in en raadt aan om de reisplanner voor vertrek te raadplegen. De spoorwerkzaamheden duren drie weken.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 Het weer het is eerst nog bewolkt en er is al kans op een bui... maar vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij en wordt het maximaal 23 graden. Morgen blijft het droog, de dag begint al met mist... daarna zon en 23 tot 26 graden. Na het weekend wordt het weer wat koeler en zijn er ook weer wat meer buien. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Toe, toe, bak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, goedemorgen. Uh... Oh. Goedemorgen. Uh, ja, een andere stem die het uh, opent dan uh, normaal. Uh, Wilco is namelijk lekker met vakantie. Maar nog niet hè. We gaan, gaan we eens hem bellen. We gaan, we gaan, gaan doen, straks hè? even bellen. Ja, hij. Dat is een uh, heel goed idee. Hij wilde eigenlijk wel komen, maar. Dat uh, ja, was om zei... twaalf. Ging hij die, moest hij op het gipol zijn. Ja. En dan en... moest hij de, de vrouwen nog ophalen. Nou, dat wordt allemaal te lastig. Ja, maar het, het, het werd een beetje. Re... Ja, kom, dat wel, het... kom. Je kan het. Je bent op tijd klaar. Al je pillen inpakken. Ja, ja, ja oh, dat, heb die, dat heb je op die leeftijd. Ja. Zorg je wel dat je een goed briefje bij je hebt. Dat je uh, kan aangeven dat je die medicijnen daadwerkelijk moet -nodig gebruiken. Nodig hebt, ja. dat, dat het geen drugs zijn. Het, uh... nou, als het mee zit, dan is de apotheek nog net open. S ochtends. Dan kan je nou even zo'n uh, bewijsje halen van wat je allemaal krijgt. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Nee, ja, leuk, hè? Hij gaat naar Indonesië. Ik vind gaat hij al, naar... Oh, ja, hij naar Indonesië. ja Het is wel een hele speciaal vakantie. Ik heb het ook ooit gedaan. En dan heb we het over 25 jaar geleden... Maar uh, het was toch wel een indrukwerkende reis. Hoewel ik hem te snel deed na Egypte. En dan is die cultuur heel anders. En achteraf gezien dat ik van ik zou nog een keer moeten gaan om er beter van te genieten. Maar uh, je, de, je gaat alles vergelijken als je rondreist in diverse landen. Ja. En dat is niet goed. Dat is helemaal niet goed. Maar uh, aan de andere kant is dat ook wel weer leuk. Want dan maar kun je vind... heel erg die verschillen zien. Ja, maar wat ik ook vind. Uh, die kinderen die meegaan. Die zijn hartstikke jong. En je hebt van die kinderen die, die, die gaan dan een hele leven met hun ouders al die hoogtepunten doen. En als ze ouder zijn, denken ze: van nou ik heb alles al gezien. Win there, dan that, weet je wel? Dus eigenlijk vind ik het. Uh... Ja, maar heb je, heb je ooit de hele wereld gezien? Nee. Nee, maar het, is wel, het zijn wel de, de highlights. hè? Maar ik heb ook een collega die gaat dan met de kinderen. die tot twee keer toe al. Uh, die zijn dan uh, tien en twaalf of zo, of negen en elf. En die is tot twee keer op safari geweest. Ze is naar Amerika geweest met een camper en al die dingen meer ik vind, Ja, het is ook zo gaaf om uh, het zelf te ontdekken. Maar ja, ja, maar ja uh, ik die ouders willen het, het ook graag ontdekken. Ja, en ja. Ja, om nou de kinderen thuis te laten is ook weer zo wat. Ja, dat, ja, dat, uh, ja in een krat onder het bed schuiven zeg ik altijd. Maar, uh, <laughs> maar dat kan op een gegeven moment niet meer als grootste, ze groot worden. Het is het bed op. Veel jammer. Ja, ik heb wel vrienden die totaal andere... Die, uh, die vriend en die vriendin die hebben... Totaal andere interesses qua vakanties en dat soort dingen. Die gaan altijd apart van elkaar op vakantie. Oh, ja. dat dat is echt goed zo, maar weet. dan zie je wel mijn foto's voorbij komen. En dan, uh, hè? Maar ik heb toch met die vriend afgesproken. De eerste keer was ik daar heel verbaasd over. Toen had ik op woensdag of zo afgesproken. En toen zag ik allemaal foto's voorbij komen. Ja, ik zit nu lekker uh, daar en daar. Ja, op dan het je naar het ondergaande de stand te kijken. ik echt zo, uh, Maar het gaat toch wel door uh, uh, vanmiddag? Ja, ja, ja, het gaat gewoon door. Maar zit je niet... Uh, die zat ook ergens in uh, Thailand of zo. Thailand, ja, ja. Z zit, je, uh, zit je daar niet? Nee, daar zit, uh, zit mijn vriendin, maar uh, ik ben uh, gewoon thuis. Ja, want het is wel handig met pas op de kinderen. Je kan ja, maar ze hebben nog geen kinderen, dus dat is dan oh. weer... Uh, ja. Ja. Ja, en dan ja, dan, dan hebben leuk. ze ook geen geld meer, hè? Dat weet je dat vast. Ja, precies. <laughs> Goed, uh, ja. Nou ja, zoals uh, we al zeiden, Wilco uh, lekker uh, naar Indonesië. Dus Het is uh, hopelijk uh, voor hem in Indonesië iets mooier weer dan dat hier is. Het was 16 graden om, uh, op mijn teller in de auto. Oh, oké. Okay. Dus uh, het is niet erg warm. Maar morgen wordt het weer lekker. Hey. Morgen wordt het weer te lekker. Te. Ik heb in principe al een afspraak op het strand om te barbecue. Ja, dus, om... Nou ja, te, te, te picknicken met een wijntje zo rond de uur of borreltijd. Uur of ja, vier, dus vijf. Gewoon even lekker uh, gezellig oh. wegzakken. Heerlijk. Ja, we moeten eraan gaan wennen. Hè? Het wordt steeds vaker uh, 40 graden in Nederland. Dus, ja. Uh, ja, dat ja. vind ik weer iets minder, maar oké. Okay. Ja, dus, uh, Goed, um, het eerste plaatje van vandaag is uh, Honest van de band Camino. De Camino Band. Dus uh, ja, we kijken natuurlijk uh, altijd even de, de wereld in. En uh, ja, Jolanda, heb je al wat uh, grappige berichtjes? Nou, ik, ik heb wel een toevallig en... een grappig berichtje, maar ik, ik krijg alleen de tekst een beetje. Die is een beetje klein. Ik zal iets dichterbij doen. Want het, het schijnt dus ook dat ik in Haarlem, dat de krijzende lavaai oprukt. Ja, klopt. Ze ja, ik, oh, jij ik weet woon aan een van. park. En, uh, ja, je ziet er regelmatig zo'n hele zwerm groene papegaaien. Of van die halsbandparkieten? Wat zijn die, die een beetje. Het, het zijn goede, groene vogels. Groene veel groene veel verder gaat mijn, uh, mijn ja, kennis ja, ja, over ja. vogels niet. Maar wel die vogels die, die je nu uh, naar voren hebt. Dus ja, wisten ook, ook die dat er zo'n speciale papgaaien. vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is. Die Ongeluid. tellen elke winter het aantal vogels op de slaapplaats aan de Boerhavenlaan in Schalkwijk. Dat is dan vlak bij jou, hè? Ja. En in december 2004 waren er, ik zeg 233 papgeaien geteld. In november het jaar uh, 2012 was het al 530 stuks. En nu, uh, in 2000... Of nee, het was dan 2000... 2018 werden er het zijn kleine letters, 98 ja. geteld. Anders, ja. anders ja. moet je het groter hoeven. maken. Oh, hier, wacht, hier, dit is hem. Dit is hem? Nee. Nee. Oh, jammer. Ik ga maar, je zo even helpen. Ja, maar het is, uh, het is wel uh, interessant op zich Maar, maar ze geven geluidsoverlast? Of, uh, ja, geluidsoverlast. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er weinig last van. Ze zitten vrij regelmatig gewoon ongeveer onder mijn raam. Ja. En uh, ja, ze maken niet meer lawaai dan, uh, dan de andere vogels. Ze zien er wel heel mooi uit. Ja, ik vind ze mooier dan meeuwen. En vanochtend uh, fiets ik dus weer hierheen. Dan zat er dus bij de notaris op het dak. Ook ze eentje die de hele tijd... Waa, waa, waa. En dat ging maar door. Ik denk, ja. jeetje, die arme mensen die daar slapen, die worden helemaal... Ja, die, die, van. Die, die meeuwen zijn ook nog bij de hand. En, uh, ja, zeker. Dus, uh, nee, dat is... Uh, nee, geef mij maar, maar ja, die patten gaan. Schade, ja. de schade die de parkieten veroorzaken... zijn wel frustrerend voor landbouwers en zo. Want die hebben dat de knoppen van de vruchtbomen worden aangepast... Vreten, maar die worden echt niet minder aangevreten door andere vogels. Nee, hè? dat is dat dus ze ik ook. En ze krijgen nu net, en, en ze krijgen op een gegeven moment. krijgen ze wel natuurlijk vijanden. En ik denk dat zo'n. zo'n. Uh, uh, uh, ding wat in de lucht hangt met zo'n neparend, of wat het ook is dat dat best wel helpt. Maar ja, op een gegeven moment... hangen ze overal. Dus dat vind ik, vind ik ook weer niet uh, goed. M mijn honden probeerden ze ook wel eens te pakken. Maar als dat een natuurlijke vijand wordt... dan gaat het echt helemaal fout. Want, uh... <laughs> Volgens mij als ze één keer gebeten worden... dan is het een piepend weg. Weet je. Klopt, Heel klopt. zielig. Dus, uh, klopt. Maar het is wel een grappig... Uh, ik vind het wel een grappig bericht dit, om even te melden. Ja, en goed nieuws voor uh, alle mensen... die en AMRO, uh, bij de ABN AMRO zitten. En uh, de producten van Apple gebruiken... Uh, want ABN AMRO gaat namelijk met Apple Pay, of, uh, ja, met Apple Pay uh, werken. Um, wat is dat, Apple Pay? Nou, dat is, is uh, dat je... Om um, te oh, betalen bedoel ja, je? Ja, dan oh. kun je met je telefoon... Kun je, ja. je, nu kun je gewoon uh, draadloos uh, met je pas uh, ja. betalen. Uh, de ING is al uh, begonnen met, uh, met Apple Pay. En wat doe je dan? Uh, je hebt bijvoorbeeld zo'n zo Apple Watch, zo'n uh, zo smartwatch. Uh, of je hebt je telefoon. Nou, die heb je eigenlijk altijd bij je. De meeste mensen hebben hun pasjes er ook op zitten... Uh, eraan zitten, zodat je maar één uh, uh, groot ding in je zak hebt. Um, maar het voordeel hiervan is, is dat er zit eigenlijk dezelfde chip als die op je, uh, op je betaalpas zit, kan ook op je telefoon uh, zitten. Okay. En dan kun je dus gewoon met je telefoon, leg je op dat apparaat en dan uh, heb je betaald. Um, het is beveiligd door middel van of je uh, vingerafdruk of je gezichtsherkenning en op het moment dat je een horloge hebt uh, werkt die alleen als je hem om hebt. En als je hem niet om hebt, moet je pincode intoetsen. Oké. Okay. Dus, ja. Maar het is wel lekker makkelijk. Want ja, je hebt zo'n smartwatch om. Je loopt ergens langs. Uh, oh ja, nou, ik wil dit en dit en dit. Maar terug. jij gaat je legt hem kopen? Gaat hem, uh, gaan nou ja, ik, ik ben zelf meer van de, van de Android. En uh, ja, dat is dan wel weer een beetje uh, Apple... Uh, het lijkt altijd heel innovatief. Maar uh, ja, ik heb het al... Uh, denk ik uh, zes jaar op mijn telefoon zitten. Ja, ja. Um, maar uh, ja, de je versie het nooit van... Je hebt nog. De versie van... Uh, ik gebruik het wel uh, regelmatig. Om te betalen. Maar de versie van Apple werkt wel een stuk uh, vloeiender. En heeft ook geen limiet qua uh, betaling. Omdat je, uh, ja, het echt uh, ja, beter beveiligd is zeg maar, bij, uh, bij Apple dan uh, bij Android. Dus uh, vandaar. Oké. Okay. Nou, Dat van het allemaal hoe het allemaal gaat... Goed, ik vind het al. Ik ben al heel ver gegaan door inderdaad de app op mijn telefoon te hebben, dat ik uh, uh, kan bankieren via mijn telefoon. Ja, daar kan ik echt niet meer zonder. Ik sta ook nee. regelmatig taak in de in de supermarkt. Wij hebben alles zo netjes afgekaderd van, nou deze rekening is voor boodschappen, deze rekening. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment dat er toch wat dingen uh, een beetje door elkaar heen gelopen. Staan in de supermarkt? Oh, geen saldo. Oké, okay. wacht even, ik moet even overboeken en dan. Oh, echt waar? Ja, oh, dat dan is dan gebeurt wel heel Zeer, de, zeer regelmatig. Ja, ja oké. Okay. Dus. Uh, ja. Ja, um, hoe weet je dat? Uh, we gaan uh, luisteren naar een plaatje. En ja. dit uh, is. Ja, yeah, uh, wie? De Daily Habit bij de feeders Oké. Okay. <laughs>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 heard our song and thought of you We got some catching up to do I'll trade the whiskey for some jasmine tea I just want you here with me Even though we're through And we don't do the things that lovers do Just know So won't you keep me company Cause you're the only one I need We can keep on all our clothes and just fall asleep I just want you here with me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 Uh, ja, die moet ik hebben. Uh, ja, moet je weer wennen, hè? Dat ik het, dus. Ja, het, ik heb het de het. hele tijd niet meer gedaan. En ik merk dat dat... Uh, uh, ja, even wennen is. <laughs> ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een cursus gehad uh, van Daan. Ja. Maar dat is te lang geleden en ik ben gewoon alles weer kwijt. Ja, dan nou gaan we gelukkig... Uh, ze zijn weer bezig met cursussen, zodat iedereen weer even... Maar ga je ze en, ook uh, geven? Ja, nou, ik ga ze niet geven, want nou, ik zit zelf nog dan te zoeken dan, naar. Dan, hè? Ik kan ze maar... beter volgen, denk ik. Ja. Dat, Dat lijkt uh... me wel een goed idee. Nee, ik was uh, van de week was ik bij de kapper en uh, of zich niet heel bijzonder, uh, wel een beetje mijn hoogtepunt van. Mijn... Nee. Um, hoogtepunt van de week? En <laughs> ik verbaasde me er heel erg over. Uh, mijn kapster was met vakantie geweest. Nou, de meeste mensen die van vakantie terugkomen zijn toch te vrolijk, hebben een leuke vakantie gehad. Nou, deze kapster niet. Ik oh. kreeg echt alleen maar Weet je dat? Er zaten alleen maar Duitsers in het, uh, in het hotel. Uh, hoe het? Uh, ze, ja, het strand was eigenlijk uh, te ver lopen. Uh, het zwembad was niet groot genoeg. Uh, oh, helemaal gelijk. Uh, de, uh, de kind uh, had, uh, had wel vriendjes daar. Maar ja, die gingen eerder weg dan zij twee dagen. Dus toen moesten ze twee dagen dat kind uh, bezighouden. En uh, Wat nou, zo ging ze door, door, door en door. Dus, ja, nou ja, dat was mijn reactie dus op een gegeven moment. Maar had je dan niet beter thuis gebleven? Nee, het is toch wel lekker zo'n vakantie. Ik denk, nou, nou. Uh, <laughs> God, wat erg. Ik was er echt, ik dacht, nou, hoe kun, hoe, hoe kun je zo negatief in het leven staan? Ik bedoel, ik heb ook wel eens mijn dag niet, maar uh, dit was wel uh, heel extreem. Uh. Nou ja, ik, ik zal je vertellen, heb je hebt het over negatief in het le leven staan. Ik heb dus een neef, ja, die, die goede man, die is wel uh, uh, 80 bijna, of 79. Maar hij had gewoon een plaatje, had ge hij ge gedaan en uh, over uh, hoe slecht het in Nederland was. En ik had gezegd van, nou ja, ik vind het wel meevallen hoor... want uh, we hebben toch eigenlijk uh, wel een goede ziekenverzekering en alles... en uh, uh, waar het ging over de staat en dit en dat. En dan denk ik van, wat ben jij erg? Ja, nou, dus toen had ik gezegd tegen hem van, uh, hier was er ook hier een plaatje. Nederland, Gaafland, nou de duurste OV, de duurste benzine... de hoogste BTW, hoogste belastingen en het laagste waar besteedbaar inkomen. Nou ja, en toen had ik gezegd van, nou, ik zou het toch niet anders willen... Want uh, uh, ik ben gewoon erg blij dat, uh, uh, dat ik hier woon. En de beste gezondheidszorg. Het mooiste strand. En iedereen die ik lief heb, woont hier. Dus gewoon heel positief ja, het... geantwoord. Leuk plaatje van Sandwoord erbij. En hij, de beste gezondheidszorg. Maar ook de duurste. En is het strand van Sandwoord ook nog aantrekkelijk als de F1 losbarst? Um, nou, ik heb... zou tegen de beste meneer willen zeggen. Um, uh, ga in Amerika wonen. Daar hoef je geen belasting te betalen. Um, uh, en uh, als je ziek wordt. Maar dan moet je maar zorgen dat je nou, een uh, hoe heet het? tonnetje of zo ook klaar hebt liggen. Zodat, ja. je, uh, zodat je zelf je uh, ziektekostenverzekering kan uh, betalen. En ja. als je daar bij de dokter komt, dan uh, zeggen ze... Oh ja, maar dan moet je dit pilletje nemen en dit pilletje en dit pilletje en dit pilletje. Waarom? Omdat ze dan geld verdienen. Dus uh, ja, inderdaad, een stukje negativiteit uh, uh, is zeker... Uh, ja. Sommige mensen zien alleen... Uh, ja. Ik had ook gezegd licht. van nou, uh, hij volgens mij heeft hij het weg Ik dat nou, mijn glas is altijd half vol. En ik ben blij dat ik niet in Amerika woon met die gezondheidszorg. Hè? Want het is daar heel erg. Je hebt dan maar twee ja. weken vakantie. Wij hebben hier vier, weet je wel. Dus Het is zo slecht, echt niet hier. Nou, en dan denk ik even, zal ik hem nou ontvrienden? Wat een galbak, weet je. Dat is dan een neef van mij. Ja. Ik heb het niet gedaan. Maar hij heeft wel mijn antwoord opgehaald. Dat ik een beetje had zo van nou, wat een onzin, weet je wel. Ja. Dan kan ik dan toch echt wel lachen ook weer. Dus, uh, het is een beetje treurig gewoon. Dat mensen dat hebben, hè? Ach, ja. Um... Ja, ik heb toch wel ja. een bericht. Ja. Jazeker. Ja, wel. Heel graag. We hadden het over, hè? We, hadden, we gingen een beetje goed zeggen. Nou, over Amerika gesproken. Op het Amerikaanse vliegveld in Baltimore. Dat de mannen uh, uh, ging door de bagage. En uh, de beveiliging uh, kwam een raketwerper tegen in een van zijn ingecheckte koffers. Wow. Ah ja, dat heb ik ook altijd bij me. Ja, die kan je niet zo... Maar ja, die koffer gaat in de, in de buik van het vliegtuig. Hè? Dus op zich zou dat niet zo erg moeten zijn. Nee, maar het zijn wel... Maar hij werd wel eventjes uh, door de luchthavenpolitie opgezocht voor verhoor. En toen bleek het dus te gaan om een militair... die op missie in Kuwait was geweest. En hij wilde hem graag mee naar huis nemen als uh, souvenir. Ah ja. Nou ja, de werper stond inderdaad niet op scherp... maar toch mocht hij niet mee in het vliegtuig. Dus hij kon wel zijn uh, thuislucht uh, weer... Goed vervolgen. En de ISA geeft hem via Twitter nog advies van. misschien kan je de volgende keer een sleutel hangen als souvenir meenemen. Hij mocht dus niet de raketwerper meenemen. Maar dan vraag ik me we wel af. zeg maar, oké, okay, dat hij niet mee mag met het vliegtuig. Nou, oké. Okay. Maar mocht dat ding wel mee? Want, ik bedoel, als ik een toiletrol bij mijn werkgever uh, meeneem. dan is dat in principe al diep. Oh ja, dat is, dat is niet uh, tegen, hè? Ik, uh, ik, ik mag toch hopen dat de uh, Amerikaanse leger niet zoiets heeft van. Uh... Oh. Ja, hier neem jij maar een raketwerper bij naar huis. En uh, hier, tank voor in je tuin, leuk. Of ze, <laughs> ja, oh, je ja, ja. die tank ook maar. Ja. Die moet je wel zelf naar huis rijden. Ja, wijd. <laughs> Dan ben je wel even onderweg, hè? Ze gaan. Lekker warm in de zon. 60 binnenzond. kilometer per uur of zo. Ja, ja. Lekker warm in de zon. Ja, er hè? zal toch wel airco in zitten. <laughs> nou, ja. Zou je denken? Nou, misschien tegenwoordig wel. <laughs> maar ja, we moeten toch zo direct alweer uh, naar het Zandvoort Nieuws, hè? Ja. Dus heb je nog een mooi nummer hier tussendoor? Er is uh, genoeg te doen uh, in Zandvoort. Zeker weten. Dus, uh, Goed. Um, golden Aldi's bij de Keizer Chiefs. Hij zegt, uh, wilke zegt kwart over negen. Of willen jullie het eerste uur al? Nou, ik denk dat het tweede uur misschien wel het slimste is. Ja, en het is weer tijd voor uh, nieuws uit Zandvoort. Want ja, ook al is Wilco er niet, daar gaan we natuurlijk uh, gewoon mee door. Dus uh, ja, is er nog wat, uh, wat leuks gebeurd in uh, Zandvoort? Volgens mij uh, genoeg. Oh, zeker. Ik ben afgelopen maandag ben ik naar de uh, Pride geweest. Uh, toen, uh, vanuit de trein uit Amsterdam waren dus honderden mensen gestapt... van uh, allerlei pluimages, staat hier in de krant. Ik heb die uh, tocht zelf niet meegemaakt, maar ik was rond een uur of uh, zes... Was ik, uh, Vanuit de bus vanaf uh, het casino, zo lekker via Giraudi natuurlijk, uh, richting uh, het centrum gegaan. En dan je had je een enorme grote uh, tent uh, op het gastersplein En je had ook nog een tent op, de, op het Raadhuisplein. En op het gastersplein was ik net erbij en toen hadden ze een, een, een uh, drag queen, uh, uh, uh, een tra festival. Er waren dus verschillende drag queens die dan allemaal uh, gingen zingen. En ondertussen werd hun kleding beoordeeld en uh, uh, hoe ze deden allemaal en dat was erg leuk moet ik zeggen ik heb er wel van genoten ja en ook de uh, Pride Goes uh, Cultural was één uh, uh, groot succes uh, ja was nieuw dit jaar en uh, allerlei culturele uh, optredens uh, op het grote podium van het Gasthuisplein uh, ja was echt een schot in de roos dinsdagavond uh, traden onze Zandvoortse sing en songwriter uh, uh, sorry uh, sing en songwriter Wendy Moore de uh, Dance Academy en uh, een Belgische duo the proppers, uh, the Poppers, uh, De Proppers. <laughs> de Poppers. De Proppers. de proppers. Ja, bijna hetzelfde. En het Amsterdamse Gay Men uh, Chorus Manoever. Uh, voor een uh, goed gevuld plein met uh, een uh, zeer divers publiek. Dus dat was uh, ja, echt wel een, uh, een succes. Ja, ja leuk. Ik, en uh, ze hebben gewoon onwijs maskel gehad, want het Weer heeft gewoon goed meegewerkt. Ja. Want daarna is er toch wel weer genoeg gevallen. Afgelopen woensdag <laughs> was het echt niet normaal. En ik weet ook niet hoe het met het eindfeest gegaan is. Maar uh, ja, het was gewoon een ja, groot terug... feest. Vandaag is natuurlijk in Amsterdam de, de, de Channel De Canal uh, Parade, de hè? De ja, die wordt ook leuk. Ja. En ja, ik hoop echt voor ze dat, uh, dat ze mooi weer worden. Dat het niet warm wordt, maar daar twijfel ik niet zo aan. Maar vooral dat het, uh, dat het uh, ja, mooi weer blijft. Zeker weten. Ja, ook was er een uh, tijdelijk kunstwerk op het uh, strand. Het geluid van de golven en de meeuwen. Een leeg strand en een hark. Ja, mooi, hè? <laughs> Meer he? hebben uh, Tim Hoekstra en uh, Ed Waterman uh, niet nodig. Als Dutch Beach Art maakte de, de twee uh, enorme schilderijen op het strand. Uh, wie ervan uh, wil genieten moet er snel bij zijn. Want iedere, ieder kunstwerk is namelijk maar een paar uur uh, te bewonderen. Want ja, daarna komt de, komt de vloed op en uh, is het weg. Er staan foto's in de Sandwoordse krant. Als je benieuwd bent, het is echt... Het is heel mooi. Het was ik, een hele grote mandala was er gemaakt. En ik moet zeggen, ik heb die foto wel opgeslagen. En ik heb hem ook ge, op onze tv-pagina gezet. Dus dan kan je nog even kijken hoe mooi die is. Hij is echt, hij is toch? Ja, mooi is die, hè? Ja, het is, het is echt ja, uh, ja, ja. Ja, verbazingwekkend. Erg leuk. Um, wat ik nog weer. Oh, ja, de Amsterdamse Waardlijnduinen meldt dat de eerste damhertkalfjes zijn geboren. Inmiddels. En uh, dan kunnen ze toch lekker even vol eten voor de winter, want uh, dan wordt het misschien weer koud. Maar uh, direct ook het verzoek. Als je een jong damhertkalfje ziet liggen, laat het alsjeblieft met rust en blijf op ruime afstand, want anders. Uh, uh, wordt ma, ma dan, maar het wordt misschien een beetje onrustig en alles. En ze is altijd in de buurt en ze zorgt uitstekend voor haar kind. Dus uh, let op dat je daar niet heen gaat. Maar zoom maar even een beetje in met je camera op je telefoon. We gaan... Uh, ik ja, koop gewoon een echte camera. Dan hoef je er niet zo dicht ja, uit te doen. Ja, het is wel wat voor jou. <laughs> ja, Geef als de waterlijn duimende dingen. Ik ben niet zo'n natuurfotograaf. Okay. Ik, ben, ik ben meer van, de studio, uh, uh, van het studiowerk. En uh, dat oh. vind ik leuker. Dus uh, goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Je is dat This motherfucker might sue me. and That motherfucker might boo me. I'ma keep on going to a better day. All this other bitterness can fade away. It doesn't matter how ugly. Keep telling me you don't love me. Nothing in my pocket, but I'm still okay. All I really know is how I feel today. Ooh, I got a dollar in my pocket. I see you wanna. Really I'm gonna have some fun at the side show. Cause all I really matters is it's a nice song. Ooh, I might kill you You yeah, act too nice, they won't feel you, you Looking all around me, but I can't relate Every day I'm trying to find a new escape Everybody's a model You watch too much, you feel hollow Nothing in my pocket, but I'm still okay All I really know is how I feel today What a day. Um. So. Uh. Dit is dus een mysteryplaatje geweest. Ja, dit is een mysteryplaatje geweest. En uh, we hopen dat uh, onze vriend Wilco... Die gaan we straks bellen. Maar ja, misschien dat hij nog uh, de volgende keer kan vertellen welke het ook weer was. Het ja, we, hebben inderdaad we. een fantastisch nummer. Ja, hij, hij, heeft me heel, op... hij heeft heel lief voor me uh, uh, de nummers voorbereid. En een afspeellijst gegeven. En ik zit niet te kijken, ik denk... Hij heeft de verkeerde afbeelding bij in... zich. Ja, ik heb de verkeerde afspelen. De jeugd, hè? Die heeft de toekomst. Nou, uh, je ja. weet het wel weer. Nee, ja, dat is. Uh, <laughs> ja. Ik, ik moet het ook gewoon niet aan Wilco uh, uh, toelaten. Dat, dat ik, volgende keer moet ik gewoon zelf. doen. gewoon zelf. Als je het doen, goed kan doen, ja. moet je het zelf doen, zeggen ze altijd. Ja. En, en heb... dan ook gewoon maandag ik zeggen, ik doe het maandag van een half uurtje, dinsdag van een half uurtje. Gewoon zo. En ja, niet ja, op vrijdagavond van... Oh, god. Oh, weet Je hebt oh, veel te veel. Ja, ja. precies. Um, ja, heb jij wel eens... Uh, jij fietst vrij veel? Ik, ik, ja, maar ik heb, ik heb dus niet onder het fietsen. Ik en gaaf. heb jij je, heb je muziek opstaan tijdens het.? Uh... Ook niet, ik ben heel saai. <laughs> nou ja, ik zing wel eens zelf. Ik dat zing, is alleen maar goed. Ik zing wel eens zelf onder het fietsen. Oké. Okay. Oh, bent, jij bent zo iemand die uh, spe, zo'n speciaal fietspad. Uh, je, je hebt in Zelderland uh, ja, ben... of zo is dat, geloof ik. Er is een speciaal fietspad aangelegd waar je, uh, waar je uh, verplicht overheen uh, moet zingen. Oh dat, is wel, oh, dat is wel wat voor mij. Ik vind ja. ik, ze mogen voor mij het visserspad wel zo maken. Er was, er was een vrouw die altijd aan het zingen was tijdens het fietsen. En uh, vervolgens hadden ze, uh, had ze zoiets van, ja, iedereen kijkt me steeds zo, uh, zo moeilijk aan. En uh, die had dus aan de gemeente gevraagd of ze een speciaal zingfietspad mocht uh, krijgen. En dat heeft ze toen gekregen. Dus uh, ja, de verkeersborden uh, in de categorie verkeersborden die je nooit ziet staan daar met een zingfietspad. Dus o, dat is wel leuk. Maar goed, uh, daarom kwam ik niet uh, uh, hierop. Ik kwam nee. hierop omdat uh, het appverbod op de fiets is, is ingegaan. En dat is maar goed ook. Uh, alleen mensen lappen het uh, ja, eigenlijk allemaal aan hun laars. Ja, ze uh, hadden een enquête gehouden over, hè? Ze hadden een enquête gehouden. Ik en, heb ik gelezen. Ja. Um, hoe weet je het? Ongeveer uh, 40% uh, van de mensen. Uh, heeft zoiets van, nou ja, even mijn muziek veranderen... en even een liedje opzoeken tijdens het fietsen, dat kan prima. Uh, uh, 26% had zoiets van, nou uh, appen kan, uh, kan ook prima. Uh, kan, ja, kan gewoon, weet je. Uh, je nou, ja, ik vind lezen, vind ik, dat vind ik, ik oké, okay, weet je, lezen. Nou, maar, maar, uh, uh, maar echt intoetsen zo, jongen, ga gewoon verschil staan. Je bent, je bent, ook als je gaat lezen, uh, je bent afgeleid. toch afgeleid... Ja. En, uh, ja, maar dan ben ze... je ook als je met z'n tweeën zit te klep op de fiets. Ja, ben je ook? Ja. ja. Ben je ook? Ja. Maar uh, er zit wel een verschil. Kijk, als ik met jou aan het praten ben, dan kijk je wel op je omgeving. En um, ook als ik. Jij zit niet zeg maar, op een hele korte afstand van mij. Terwijl als je je telefoon kijkt, die kijk je op korte afstand. Dus ja. dan ben je daarop gevallen. En een om, Omgeving zie je niet meer. Ja, ja. ja. En dat is het grote gevaar. Ja. Uh, en ja, toch, heel veel mensen. Uh, en blijven gewoon. Uh, op de fiets. Ja, ja. En ja en weet je waarom ik het al niet doe? Het is toch ook een leeftijdsdingetje. Ik heb De laatste jaren ben ik toch echt wel af en toe gevallen omdat ik niet op zat te letten. En ik denk ik: van ja, en als ik er ook nog ga appen. Ja. Ik heb nog steeds een knie die verdoofd is. De, de kosten zijn helemaal weggenaamd. Het is goed geheeld. Maar hij voelt nog steeds helemaal verdoofd aan. Dus dat is niet goed. Ja, nee. en, dat is gewoon, en, en dan denk ik van... Dan moet ik ook nog een Apple... Dat ga ik gewoon niet doen. Weet nee, je? maar het is ook verstandig. Want het kan je 90 euro kosten. En, ook en dat? dat uh, maar dan val ik weer, weet je wel. En, ja, en dat is, uh, ja, kan dan, je nog veel meer geld kosten. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Nee, dus, ja. Uh, ik, ik, ik snap het ook niet. Want, ja, uh, oké. Okay, uh, ik moet ook wel eerlijk toegeven... Een, een liedje wisselen. Ja, dat doe ik dan zelf ook wel. Dat je even... En ah, nee, dat doen uh, mensen even... in de auto deden dat dus ook. Hè? anders zit je erin of een, uh, ja. een sigaretten aansteken doen. Uh, oh god, die sigaret valt. En dan gaan ze ondertussen zoeken, onderin bij hun voeten. Wat, je, dat is ook allemaal levensgevaarlijk. Wat, wat, uh, een van de groot, uh, grootste uh, op, uh, appen in het keer na, is uh, eten in het keer. Eigenlijk een van de grootste. En dat is iets wat ik, ja... Uh, uh, uh, nou, een brood, uh, brood, uh, broodpakje uitpakken uh, uh, en zo. Even een broodje, even wat te drinken. Uh, of weet je dat, je bent op het uh, keer voor je aan het letten, uh, je morst per ongeluk. een hele shirt zit onder. Je ziet okay. ook vrouwen die maken zich gap ondertussen in de auto. Ja, dat ik ik, ook, uh, <laughs> ook wel ik, wat. ik heb vroeger ook wel dat ik uh, um, dat ik in Utrecht werkte en dat ik gewoon mijn scherp. Toen had ik nog geen baard. En toen had ik gewoon mijn scheerapparaat. En zat me zo, zat ik te scheren. En deed ik ja, alles... Ja, maar dat uh, kan. Dan kan je, wel, kan je met één hand rijden. En je kan uh, ondertussen Ja, maar... Of en kijk ik je dan ondertussen ook, stond, in het spiegeltje? Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Maar oh. ik stond natuurlijk veel in de file. Hè? Want uh, ja, Utrecht, uh, Haarlem-Utrecht. Dus ja, ja. maar... Als ik er achteraf over nadenk, denk ik nu van ja, waar was ik eigenlijk? in vrees is nou mee bezig. Dat, uh... Je kan ook op je werk even het toilet inlopen. Effe... Ja, of gewoon even vijf minuten eerder opstaan. Dat, ja. Uh... Maar ja, dat was uh, vaak het probleem. Dat, uh... <laughs> maar goed, uh, Ja, app op de fiets uh, niet doen. Nee, oké. Okay. Dus ik beloof het. Uh... Nou, ik deed het al niet, dus dat scheelt. En uh, heb jij nog uh, gekke berichtjes, uh, dingetjes? Uh, ja, nou ja, nou gek. Een uh, zorg, zorgelijk bericht. Oh. Want in Groenland is afgelopen donderdag maar liefst 11 miljard... Ton, oftewel een record hoeveelheid uh, ijs gesmolten op de, in Groenland. Hè? Die enorme hoeveelheden zijn het gevolg ja. van die extreem hoge temperaturen deze zomer. Ja, er schijnen daar bosbranden te zijn, toch? Ook nog, ja. ja. De, hallo, er waren nooit bosbranden, want er was geen bos was nee. onder het ijs. Maar ja, meestal smelten ze gedurende de zomer. beginnen rond de eind van mei smelten ze wel. Maar dit jaar begon het smelten al vroeg in mei. En de maanden erna werden er door wetenschappers recordtemperatuur gemeten. in juli alleen al... Is er bijna 200 miljard ton aan ijs gesmolten? En uh, die hoge temperaturen houden ze dus nog wel even aan. Maar ik moet zeggen, ik heb, ook, ik heb dat artikel nu niet voor me. maar ik heb wel begrepen dat er drie mensen uh, uh, gevonden zijn. En die zijn waarschijnlijk door uh, uh, springend ijs geraakt. En die zijn uh, overleden. Oh, die, die dat, zijn zeg maar. Was is... ook daar? Groenland of IJsland? Uh, uh, weet ik weet niet. Maar, ik, uh, maar die hadden, we, niet als, ja, als jij gewoon een knal. Uh, en je krijgt gewoon een, een vuist ijs tegen je kop. Dan ben je ja, dan gewoon uh, van Ja, Dan ben je bewusteloos. En als je aan het water valt, dan is het gewoon gebeurd. Precies. Erg, hè? Ja. Zorgwekkend. Maar het is sowieso, dat hele milieu, het is... Uh, uh, Zeer zorgwekkend. Ja. En uh, wat we nu ook hoorden... Maar ik, we... ik luister gewoon naar Trump. Die zegt dat er niks aan de hand is. Allemaal oh ja, speekers. nee, er is niks aan de hand. Nee. Dus, uh, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Dus, uh, dus uh, ja, nou, eh, probleem uh, opgelost. View. <laughs> Muziek. girl who had it all M M M Molly was your name Friday night she had a ball Maar even mijn keel ophalen. Ja, je keel <laughs> ophalen, dat is ook wel bijzonder. <laughs> ja, ik, uh, we hadden het net al even over fietsen en appen. Uh, maar fietsen worden ook steeds uh, technischer. Um, zo komt van MOV, het Nederlandse van Move, uh, met een uh, is met een nieuwe fiets gekomen, de Electrified S2. En uh, deze fiets uh, is volledig uh, uh, digitaal. Hij is gekoppeld aan je telefoon via Bluetooth. Um, en op die manier kun je hem ook uh, van het slot afhalen. Um, het is heel makkelijk. Je, je drukt aan de onderkant van je fiets druk je een knopje in. En op dat moment uh, uh, staat hij op slot. Uh, gaat het alarm aan. Um, je loopt weg. En als iemand probeert je uh, uh, op te pakken en te verplaatsen, geeft hij eerst een geluidssignaal. Um, dat, uh, dat gaat ongeveer twee minuten door. Daarna het wordt is wel het... irritant als jij gewoon een fiets opzij wil zetten omdat ja. jouw fiets er niet uit kan. Dan denkt iedereen dat je je fiets hebt. Ja, maar in eerste instantie geeft hij gewoon een waarschuwingssignaal naar de persoon zelf toe. Dus dan gaat er niet meteen een alarm af. Maar blijf je er nou aan jengelen en doen, dan gaat hij na twee minuten volledig in alarmmodus. En uh, de, het tracking systeem gaat aan. Dus uh, ah, okay. ja, wat dat betreft. Het makkelijk is, als je, op het moment dat je, je, je fiets, uh, uh, uh, bij je fiets komt... Je hebt je telefoon in je zak, die maakt verbinding met je fiets. Je drukt een knopje in en je kan gaan fietsen. Je hoeft hem niet meer van het slot af te halen. Mocht je nou je telefoon niet bij je hebben... Ja, of, of die wordt gestolen ondertussen. Gestolen ondertussen. Je telefoon... Ja, dat zou kunnen. Dat heb je ja. ook een probleem. Maar, ja, dat is maar dan ook heb je misschien nog een sleuteltje? Nee, uh, op Ach. het moment dat je... Uh, er, zit een, uh, um, hoe heet het? er zit een knopje op waarmee je hem openmaakt. Daar kun je ook een pincode op instellen. Dat je dus, oh, uh, ja, ja, ja. Goed dus op die manier uh, hem uh, openmaakt. Goed um, ja Dus eigenlijk uh, ja, het maakt het een stuk makkelijker om de, om de fiets uh, op slot te zetten en overal mee naartoe te nemen. Um, en het is een elektrische fiets die ook nog eens uh, best wel uh, flink doortrapt. Dus uh, ja, mooie, uh, mooie ontwikkelingen. Ja, zeker. Ik heb hier een heel apart uh, verhaal over een jongen van zeven. En die, had gewoon, die kreeg een gezwel in zijn mond. Oh, en dat, dat is nooit der, leuk. Sinds de derde levensjaar had hij al last van zijn gebit. En het is steeds pijnlijker voor een gezwel aan de binnenkant van zijn mond. Nou, zijn ouders vonden hem te jong uh, en te beweegd voor een ingrijpende operatie. Van ja, wat is het? Hij nou, bleef klagen. Nou, uiteindelijk heeft... Uh, is het gezin uh, naar uh, Chennai gestuurd, een, een wat grotere plaats. En ze dachten van nou, het zal een rotte kies zijn. Maar ja, op drie jaar, of zeven jaar En nou blijkt dus, er is een vijfdurende operatie gedaan om volledige narcose. En dan blijkt dus dat die jongen, die had gewoon 526 tandjes in het gezwel. Wat? Ja, dat is heel raar. Maar het betekent dus wel, het gezwel is goed aardig. na de ingroepering, die de familie niet hoeven te betalen. Had hij nog 21 normale tanden en kiezen over. En hij wordt, blijft natuurlijk wel in, uh, uh, het ze blijven, hij blijft in zicht, want ze vinden het wel heel interessant, allemaal. En het is een absoluut record, want vijf jaar geleden is wel bij een tiener uit de stad Mumbai 232 tandjes aangetroffen. Maar die lijken een oh, beetje dus op parels in een oester. Zelfs de kleinste exemplaar had al een kroontje worteltjes en een flinterdun laagje glazuur. Ik, uh, ik vind dit een heel naar idee. ja. Maar ze zeggen ook, uh, rudimentaire uh, lichaamsdelen, zoals de tandjes bij Indiaanse jongen, komen vaak voor. Het gaat eigenlijk om genetische foutjes tijdens de celdeling, uh, tijdens de zwangerschap. En er is uh, ook wel bekend van tanden die in armen of elders blijken te zitten. En ik heb inderdaad, ik uh, ken iemand en die had dus ook uh, een gezwelletje. En daar zat ook, ook inderdaad een tandje in en een, uh, en een stukje bot of zo. En uh, waarschijnlijk heb je dan tijdens uh, de celdeling, dat je net geboren wordt, dat er uh, dan uh, eigenlijk... Had het ook een Siermeese tweeling kunnen worden dan, weet je wel? Ja, precies. Maar het is het dan net het niet Ik heb je het gebit geworden. van je Siermeese tweeling, daar komt het ja, in. Ja. Maar hij had ja, allemaal uh, het gebit van een uh, Siermeese Ja, precies. <laughs> ja, een apart verhaal. We gaan op voor het uh, laatste plaatje voor negen uur. Dus uh, we spreken we elkaar straks. Ja. minuten. Ja. Ja, are sailing out, now the doors are opening for you. rolijke praatjes zo op de zondagochtend. Zondag? Zaterdag? Ik ben helemaal in de war, joh. Ja, ik merk het. Um, ik, ik ja, ik wel... hoorde wat over een voetbalschoen. Nou, geen... Nee, hardloopschoenen. Hardloopschoenen? Ja, oh. afgelopen woensdag is er op een veiling in New York... een recordbedrag opgeleverd voor een uh, paar schoenen. Oh, dat oh, was het, de uh, Moonshoe. 200 euro? Nee, 392.000 euro voor een paar schoenen. Drie... Bijna ja. vier ton voor een parkoen. Ja, ja, ja, ja. ja die, die, de moonshoe die was okay. ontworpen door Bill Bowerman, de medeoprichter van Nike. En het was eigenlijk de bedoeling dat 100 paar zeldzame schoenen onder de hamer zouden gaan. Maar dat ging niet door. Want die andere sneakers die zijn al voor de veiling verkocht aan de Canadese Miles Nadel, of Nadal. En die wilden ze tentoonstellen. En hij betaalde voor die andere 99, dat is een kopie, 760.000 euro. Maar ja, het vorige recordbedrag dat op de openbare feiling van sneakers is betaald... stamt uh, voor zover bekend uit 2017. Want toen waren was het een paar Converse-schoenen in Californië. En die, die uh, hadden 170.000 euro opgeleverd. Want, uh, maar die schoenen die waren wel gedragen door Michael Jordan... Hè, tijdens de Olympische Spelen van 1984. Dus, uh, ja, de, uh, Ze zeggen, je kan pas weten hoe iemand is als je een maand in zijn schoenen hebt gelopen. Dus misschien voel je, je dan ook helemaal uh, Michael Jordan hè, als je dan in die schoenen gaat lopen. Toch? Het is, uh, ik, ja, nou, ik denk dat het gewoon vooral geld oplevert, maar... Het, ja, uh, nou, maar het is ook een beetje een beetje goor. Ja, ja maar zeg altijd, je kan pas oordelen over iemand als je een maand in zijn schoenen hebt gelopen. Dat is wel dan waar. Dan weet je het, hè? Dat, uh... Je weet nu weer wat Wilco altijd moet doen met al die knopjes. Hè? Ja, dus precies. Ik sta nu in licht. zijn schoenen en dan, die zijn wel een maatje te klein. Dus dat is wel, uh, ja, dat wel. vervelend. Dus ik sta een beetje met kromme tenen. Maar uh, ja... Uh, je krijgt meer respect voor mensen als, ja. uh, als je weet hoe, ze hoe, hoe doen. Hoe en maken. wat ze doen. En we gaan hem zo bellen. Ja, we gaan uh, straks uh, natuurlijk uh, uh, de geschiedenis doen. Maar na de geschiedenis, uh, uh, of tijdens de geschiedenis, tijdens, bellen, denk, we hem, bellen, we hem, uh, bellen we hem even op. Gezellig. Dus, uh, uh, ja, ik heb nog uh, een, klein, uh, een klein berichtje over uh, de um, YouTuber Grant Thompson... Uh, dat is een YouTuber die. Uh, uh, ja, helaas tijdens een. Uh, um, Paraglide-experimentje. Uh, uh, uh, om het leven is gekomen. Oh, ja, die is wel weggehaald ja, dan. De beelden uh, zijn dus. Uh, uh, het is allemaal opgenomen. Oh. Dat heb je vaak met die YouTubers. Uh, en ja. Rechtstreeks gelijk? Nee, het is, is niet duimpjes live dus het is te live. De man had uh, 11 miljoen volgers. En uh, ja, er zijn toch best wel wat mensen die eigenlijk wel de beelden wilden zien. Terwijl, ja, ik denk dan. Ja, zie ik daar echt op te wachten. een Beetje morbide. Uh, de, uh, de politie uh, houdt ze echter uh, gewoon achter. Dus ja, uh, yeah, het is... Ja, uh, yeah, ik vind dat naar. Ik, zou, ik zit er ook niet zo op te wachten. Okay, okay. Nee, nee. Dus uh, dat uh, ja, nou ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan op naar het uh, nieuws van, uh, van 9 uur. En uh, straks de geschiedenis. En uh, uiteraard uh, nog wat er in de Zandvoort allemaal gebeurd is. En... Uh,